De gevonden brokstukken bij de Titanic zijn inderdaad van de vermiste duikboot. Dat schrijft de BBC op basis van een duikexpert. Met die mini onderzeeër de Titan, is al sinds zondag geen contact meer. Volgens de BBC zijn een frame en de achterklep gevonden op de bodem van de oceaan. Deze vriend van een van de Britten aan boord zou meegaan, maar heeft uiteindelijk afgehaakt omdat hij het niet vertrouwde. They flatly refused to get any certification. And it For going down to those Hij ging dus niet omdat het voertuig een belangrijk veiligheidskeurmerk niet had... Er wordt vanuitgegaan dat alle vijf inzittenden het niet hebben overleefd. In het zuiden van Limburg zijn meer dan 100 kelders en straten ondergelopen door enorme regenbuien. Ook de kelder van deze man in Valkenburg staat helemaal blank. Ja, Het loopt overal in. Hè. Het is overal eh, water. Inmiddels wees met waters en rampen. Kun je niet tegen verdedigen hè, tegen water. Ja. De buurvrouw hier die is naar Curaçao. Ja, die komt terug en heeft tr hè, ja. dus daar word je inderdaad een beetje moedeloos van. En er blijft nog wel even regenen in Limburg, al zijn de ergste buien daar nu voorbij. De uitslag van je SOA-test is positief. Ja, vorig jaar kregen meer mensen dat te horen. Want het aantal SOA's in Nederland nam toe. Voor SOA eet Nederland komt het niet als een verrassing. We zijn natuurlijk al uh, de afgelopen ruim tien jaar uh, gestopt... met het, uh, het jaartse terugkerende vrij veilige campagne. Dus eigenlijk t, t, de, de boodschap over uh, veilig vrij... het met elkaar daarover hebben... dat is een beetje naar de achtergrond geraakt. En uh, ik denk dat de groep jongeren die uh, je nu bij de SOA-police ziet... die hebben uh, waarschijnlijk in hun hele leven... nooit ook uh, een, een dergelijke campagne meegekregen. De overheid wilde geen geld meer uitgeven aan die campagnes. Van alle SOA's zijn gonoreu en chlamydia de allergrootste stijgers. Vorig jaar hadden zelfs meer mensen een SOA dan voor corona. Heb ik nog het weer voor je. De komende uren vooral in het oosten nog regen. Later vanavond wordt het overal droger. Morgen soms bewolkt, soms een zonnetje en dan een graad of 25. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort zijn er werkzaamheden. Tussen Diemen Noord en Muiden staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een minuutje of 10. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Uitlopend op uh, volgende week. Uh, dit is Wendy Moore. Want uh, volgende week uh, gaat zij hier spelen. Samen met uh, Jamie de Groot. Dat is het eerste uur. En het tweede uur zal Wendy helemaal alleen uh, spelen. Maar dat heeft ook weer een reden. Dus dat uh, gaan we volgende week wel aan Jamie vragen. Uh, want ja, uh, ook uh, die zit in een band. Dat heb je net uh, kunnen horen. Early in July. En waar komt die band dan vandaan? Dat ben ik nog niet uh, helemaal uh, achter in dat opzicht. Dus dat uh, moet ik nog eventjes uh, gaan uh, natrekken in dat, uh, dat uh, verhaal. Uh, het is ook een beetje de agenda. Want um, 24 juni, dat is deze zaterdag. Dan is er een vallend bid En ze komen naar deze studio, 20 juli. Uh, want ze hebben tenminste ook uh, al behoorlijk uh, wat van zich laten horen. Is het niet alleen in uh, dit opzicht, bij Alternative FM... Dan uh, is ook in die Excel tegenwoordig een vaste afnemer aan het uh, worden. Daar zijn ze ook al flink op de radar. Maar dat, is, uh, maar dat is ook een klein beetje bij mij vandaag gekomen. Ja, ik wil toch een beetje uh, iets aan... Uh, ja, ik zeg het toch... Ik heb ze een beetje getipt daar bij Excel Van joh, dat moet je toch eens even een beetje in de gaten houden. En uh, Blanco is ook weer uh, de producer van, uh, van deze band. Uh, ik heb het over saai, Hollywood. Uh, de band uh, is min of meer uh, ja, uh, uit de koker van Niels Buis uh, gekomen. En uh, die, uh, die komt dus ook 20 juli. Deze kant op. 24 juni. Het gat van Nederland, want zo heet uh, die kroeg. Daar gaan zij uh, de release show doen van hun EP. En uh, ja, dus ze zullen daar uh, het een en ander uh, laten horen. Maar dit is natuurlijk waar het eigenlijk een beetje... en vind ik zelf ook het meest in het oog springende uh, nummer van die EP. En dat is De Balcony. ook een reden. Deze band Ivy Fox, ze komen uit Den Haag. En daarvoor hoorde je uh, Saai Hollywood met de balcony. Uh, terug even nog naar dat Ivy Fox uh, verhaal. Want de dames en één heer, want de, de heer is de drummer van de band. Ja. Uh, ze gaan volgende week weer een nieuwe single uitbrengen. en Dat uh, valt een beetje samen met een optreden in de Hall of Fame in Tilburg. Dus daar uh, zullen ze een optreden doen. Samen met Summer Smile en Girls, Girls, Girls. Dat is, ja, Dat is de band uh, zoals die heet. Uh, dat uh, doen ze een week later nog een keer. In, maar dan in Rotterdam. In vorm onder meer. En wat ook heel erg uh, fijn om te vermelden is. Is de, dat zij een van uh, de deelnemers. Of beter zeggen, een van de bands zijn. Die op het Baruch Open Air in Rotterdam uh, te zien zal zijn. En dat is een beetje, uh, een, toch wel een, een redelijk... ...groot festival Baruch Open Air in Rotterdam... ...en ze zijn ook op diezelfde dag, 9 september dus... ...ook te zien in de buurt... ...en dat is Podium Café Toads in Beverwijk. Dus dat... Uh, ...ja, ik zie jullie knikken. Uh, is, uh, zijn jullie ook een beetje aan het dromen, jongens... ...om eventueel... ...hopelijk nog eens ergens volgend jaar... ...in een popronde op te duiken? Ja, dat zou natuurlijk... Uh, ...erg leuk zijn... Ja. Um, dat, uh, daar, daar streven we wel naar. We, gaan, we ja. willen gewoon uh, uh, ja, omhoog. Omhoog aan de lijn. Ja, ja. Uh, veel spelen. Veel spelen ook, ja. ja. Uh, dus daar gaan we zeker voor. Ja. En hoe belangrijk is er dat er ook mensen zijn die jullie helpen in dat opzicht? Nou ja, uh, onze managers zijn uh, erg belangrijk. Uh, <laughs> mijn vader en de vader van uh, Beb en Anne. Ja. Um, en ja, ja, als je een band hebt en je wil uh, concerten regelen... en je uh, release de uh, muziek, dan mm -hmm. gaat daar toch, toch wel heel veel tijd in zitten. En uh, daar helpen ze ons heel, heel erg mee. we ja. uh, hadden het net over die popronde. Zijn jullie bekend met het fenomeen popronde? Ja. Ja? Wel eens uh, na zo'n avond uh, geweest uh, toevallig? Ik, ik ben er volgens mij nooit, uh, nooit zelf bij geweest, nee. Nee? Ik weet niet of jullie dat wel zijn. Ik ook niet. Ik, ik heb wel een aantal keer dingen gezien. Dat is lang geleden. Ja. Voor corona was dat. Maar het is best wel een, een levend ding onder uh, muzikanten. Dus uh, nee, het, het ja. sowieso, lijkt ons wel heel leuk om daar volgend jaar uh, misschien wel mee te doen. Je noemt het het vermalendijde C-woord dat uh, Nederland op slot ja. is gegaan. <laughs> Hoe, uh, wat, uh, wat voor uitwerking heeft dat op jullie gehad in die periode? Ik, uh, ja... Wat hebben we toen uh, gedaan? We hebben toen eigenlijk gewoon veel binnengezeten en uh, aan de nummers gewerkt. Toch wel. Ik denk dat het deels uh, de reden is dat we de nummers zijn gaan maken die we nu uit hebben gebracht. Ja. Ik denk, ja, volgens mij, toen konden we niks anders dan in een uh, thuisstudiootje uh, nummers opnemen. En dat was, toen had je de tijd om, ja, je hoefde niet te denken aan optreden. Dus je had de tijd om elk nummer echt als een soort kunstwerkje heel gedetailleerd in elkaar te zetten. En dat... Uh, nou, dat hoor je wel terug in de muziek, denk ik. Dus dat ja. is wel speciaal. Ja, ja. Ja. Ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat er een paar keer. dat dan Elliot met een mondkapje opkwam uh, bij ons thuis. Om, om wat dingen op te nemen. Dat <laughs> nog heel voorzichtig waren. Ja. Uh, ja. Ja. ja, dat is wel echt, uh, dat was natuurlijk een heel absurde situatie. Ja, ja maar ik denk dat we er wel het beste van hebben gemaakt. Dan, uh, ja. Ja. Dat. Uh, uh, dat is wel een zegen dat dat nu eindelijk achter de rug is. Zeker. Ja, ja. ja dat kunnen we zeggen. Ja. Ja, uh, dat, uh, ja, goed. Muziek moet je eigenlijk ook gewoon uh, kunnen beleven in een zaal of uh, weet ik wel wat waar. Ja, uiteraard. Ja. Uh, jullie komen uit Harlem. Ja. Is Harlem nog steeds de muziekstad zoals uh, jullie dat zien? Of? Uh, nou ja, volgens mij leeft het wel, uh, de, de cultuur zien uh, uh, uh, in het algemeen. Hm. Uh, we hebben natuurlijk een heel mooi poppodia waar we uh, volgende ja, week spelen. Patronaat onder meer. Maar wat, is, uh, wat uh, gaan jullie dan uh, doen volgende week? Ja. Uh, ja, dan is ons release, uh, onze EP release. Oh ja, Skate Park in. Nee, niet. Niet, nee, dan ben onze, ik mee in de war. Ik ben nee, onze, onze de EP-release hebben we nog niet gehad. We hebben de EP nu uitgebracht. Uh, ja, maar uh, maar De EP-release show dus nog niet. En de release show is dus volgende week. Volgende week. Ik ben ja. in de war met veel match. Maar, ja, uh, ja, ja, maar, maar jullie uh, doen hem ook? Waar gaan jullie uh, spelen? Waar? Dus in uh, Patronaat uh, Zout 3. Ja. Oh toch. Ze dus, uh, ja. hebben hem helemaal uitverkocht al. Dus uh, ja. dat is uh, ja. hartstikke fijn. Ja. En uh, dus het wordt volgens mij echt een enorm leuk show. We kijken er heel erg naar uit. Ja. Ik dacht dat die iemand geweest was, maar het blijkt dus nog nee. dat die moet gaan komen. Ja. Uh, en ja. dat is dus in het dus, uh, zaaltje 3. Ja. Ja, ja, precies. Juist. Uh, wanneer is dat? Even voor alle duidelijkheid. Op, op uh, 28 juni. Op een woensdag is dat. Dat is op een woensdag. <laughs> ja. okay. Dus ja. uh, als mensen nog willen komen, dan moeten ze op uh, Ticketswap uh, kijken. Ticketswap. Yep. Ja, ja, want het is uitverkocht. Het is, uh... Uitverkocht? Ja. Dus dat is wel weer leuk. <laughs> het is helemaal vol. Uh... Ja, het wordt uh, een uh, druk avondje denk ik. Ja. Maar wij hebben er heel veel zin in en uh, we gaan een heleboel nummers spelen die we ook nog nooit live hebben gespeeld. Ja. Dus we gaan het uh, echt uitpakken en, uh, en wij ja. kijken er heel erg naar uit, dus dat is hartstikke leuk. Ik, uh, ja, dat wordt voor een hoop uh, muzikanten, of voor de mensen die daar naartoe gaan, uh, toch wel heel nieuwsgierig zijn. Ja. Voer de nieuwsgierigheid maar lekker op, uh, jongens. Um, we draaien nog uh, twee nummers. En dan uh, is het weer tijd om uh, te, te spelen. Om het even zo te zeggen. Het eerste nummer wat ik uh, laat horen is uh, Yellow Fox. Dat is een uh, nieuw uh, materiaal. Want uh, de band komt uit Den Haag. Beetje Americana. Zo moet je het uh, eigenlijk uh, zien. En uh, de single heet, nou ja, wat ik al zei... New York... Jump high, jump low morgen uit van deze Leidse band. Uh, ze heette Low Frequencies. Uh, ja, want dat, uh, dat schrijf je dan als volgt LFQRX. Nee, RQX. Zo moet je het zeggen. Uh, LFRQX. Mars heet het nummer. En daarvoor hoorde je Yellow Fox met een nieuwe. En dat uh, nummer dat heet New York. Ze staan klaar. Uh, de mannen van Moving. En ze gaan een nieuw nummer spelen. Die staat dus nog niet op deze EP. Maar die komt wellicht op een volgende EP. Of ja, dat, uh, dat Elliot zit uh, zo van... Uh, dat zullen we zien. Hè? Uh, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, en volgende week zullen ze hem... Uh, dus komende woensdag. Want uh, we zitten dan minder dan een week... na de release show. Dacht dat hij echt daadwerkelijk al geweest was. Maar hij moet nog geplaatst vinden. Mensen... EP-release show volgende week in Patronaat. Uh, aanvang. Wanneer is het? 8 uh, uur? 8 uur. 8 uur, acht uur. Ja. kijk dat bedoel ik. Uh, maar is uh, dan uh, hun uh, eerste uh, nieuwe uh, nummer. die ze gehoor, ten gehoor laten brengen. na de EP. En het nummer dat heet I Don't Know. Nee. Nee. Nee. Iets uh, meer applaus, er dus, uh, staan uh, twee mensen extra mee te klappen, dus uh, dat uh, is altijd wel heel fijn. Uh, de laatste voor vanavond, en dat is dan meteen de uitsmijter, dat zal uh, de meeste mensen niet zeggen. Uh, Mac en Mark, want dat is uh, volgens mij uh, het duo ja, ja, die dus dit uh, nummer Mac heeft. de Marco. Wat zeg je? Mac de Marco. Mac de Marco. Ja. Ik word keurig netjes gecorrigeerd. <laughs> Ja, deze muziek, uh, totem weet ook niet alles. Dus, uh, maar goed. Mac DeMarco. Want dat is uh, degene die dat uh, nummer gemaakt heeft. Het is dus geen band. Maar gewoon een persoon. Ja. Songwriter. Ja, ja. Songwriter. Ik heb het nooit van gehoord. Maar <laughs> ik zal toch maar eens een keer moeten gaan kijken. Foei, Jaap Koper. Je zal toch eens een keer iets aan je geschiedenis moeten doen. Denk ik. Maar uh, het uh, is een nummer van hem. Dus Mark De Marco My... Old man. Look in the mirror. What do you see? Surely not me For he can't be Look how old and tall and tired and lonely he's become Seeing more of my- Uh, ja, weet je, dat is altijd het leuke met uh, het uh, beste uitvinding na het gesneden brood. Dat is Google. En daar heb ik meteen, uh, meteen zitten kijken. Maar volgens mij uh, komt dit van een album van uh, Mick DiMarco. En dat uh, is This Old Dog. Want daar uh, moet hij op uh, te vinden zijn... Uh, Klopt zeker, of niet? Ja. My Old Man, daar staat hij, daar staat hij op. 2017, 2017 is dat het nummer gemaakt. Goed, uh, we gaan zo nog even verder met, met de heren nog even praten. Want uh, ja, uh, we hebben nog wel even wat uh, gesprekstof. Um, eerst een ander drietal, Want uh, Lasset, uh, onder die vlag hebben ze meegedaan... Met bevrijdingspop. Maar Lacette, dat is Tessa Lamers, maakt ook nog eens deel uit van een andere tweetal. En dat, uh, dan zeg ik, dat is het drietal. Low Erics, want ze hebben een uh, remix uitgebracht. Vier, drie remixen. Van het uh, nummer All the Dreams You Took. En die originele versie, die hoor je nu. We gaan nog even napraten met de mannen die gespeeld hebben. Moving, laat ik eerst de eerste vraag stellen. Hoe vonden jullie het? Leuk. Ja? Ja. Wij hebben genoten hoor. Ja. Zeker, Zeker weten. Zeg voor wel nog... genieten. Genieten. Oh. Ja, ik zat te genieten. Het laatste nummertje, ik, uh, dan mag ik een keertje zingen. Dan, uh... oh, mag je ook dan, zingen oh, ja, mag, ja, mag heel bescheiden, mag ik achtergrond uh, het refreintje mee zingen. Ja. Maar... Ah. Het is wel uh, goed uh, met die uh, met die, uh, wat is het Een uh, die uh, ik denk maak dan nou ook een eigen nummer met zo'n tamboerijn uh, erin denk ik dan. Ja, we hebben ook wel tamboerijn eigen nummers uh, ja, uh, nou, verwerkt. Ja, ja, die hebben we vandaag. Een, gespeeld, een schitterend maar... instrument uh, om, en past het ook eigenlijk. helemaal bij jullie in, uh, in ja. jullie muziek. Ja, dat ja. is Ja, Ja, dus het is dus. ja. ja. Maar, uh, geeft het een speciaal. De manier waarop Elliot het speelt is echt dat niemand ja, anders doen. Weer ja. Is, ja. is, uh, is ja, Elliot zit, zit een uh, goede tom, een tamboerijnspeler in de dop, of ja, is hij ja, dat ja, al in, in de dop? De, ja, ja. de, de potentie is er De potentie? <laughs> En uh, daar gaat het toch natuurlijk om. En hij ja. vindt het ook heel leuk. Dus dat, uh, Ik vind het heel leuk om ja. te doen. Nog iets, want woensdag is er een release show. Yep. Zit daar niet toevallig ook een burgemeester in Zandvoort uh, toevallig bij, of niet? Ja, eerlijk gezegd. Uh, <laughs> de zoon is er sowieso. Want dat oh. is natuurlijk een van mijn beste vrienden. Dus ja. die uh, is er sowieso. En, uh, Misschien komt hij. Ja, ik die, uh, ik heb hem eigenlijk of? persoonlijk niet uh, laten weten, maar dat zal ongetwijfeld wel uh, een beetje doorgeslijst zijn. Dus, dan, uh, dus David. Als je uit het overleg bent gekomen en je zit nu Meteen te luisteren... De ja. dan weet je dus nu dat je woensdag maar even... Ja, je ontmoet. moet erbij zijn. Nou. Dit is een persoonlijk bericht. Zo, huppetij. Punt. Ja. <laughs> dat is gelijk een statement richting. de richting... Ja, juist. Ah, goed. Uh, maar dat, uh, dat, uh, dat is dan voor komende woensdag. Yep. Uh, ja, nou ja, goed. Jullie hebben al de nodige optredens achter de rug, heb ik begrepen. Dus, uh, dus ja, het smaakt naar meer, denk ik. Zeker weten. Het heeft een kleine pauze nu gezeten tussen het laatste optreden nu, dus... We hebben veel nieuwe nummers gemaakt en uh, we hebben er heel veel zin in. Ja, ja. Uh, de EP is uit, maar jullie zitten niet stil, jullie willen natuurlijk nog... Wordt de volgende ook een EP of misschien wel stiekem een album? Ja, het, uh, dat uh, moeten we eigenlijk nog beslissen, maar we hebben wel een hele stapel aan nummers liggen die we of we hebben opgenomen of uh, binnenkort gaan opnemen. Oké. Okay. Ja, dus we, we zijn niet, niet lang geleden zijn we al uh, de studio ingedoken. Daar ja. hebben we wel wat moois neergezet. Dus dat, ja. Uh, ja, je hoeft niet lang te wachten op uh, wat nieuw, uh, nieuw materiaal, denk ik. Dat mm -hmm. is, dat is uh, hartstikke leuk. Ja. Uh, vinyl ligt er al. Uh, hoe belangrijk vinden jullie dat dan? Uh, dat, uh, dat de achterban iets uh, tastbaars in handen krijgt. Hoe belangrijk vinden jullie dat? Ah, ik, vind het, ik vind het zelf... Uh, als ik even heel egoïstisch spreek... al heel mooi om, uh, om zoiets vast te houden... wat je zelf op, uh, ja, uit het niets uh, ja. hebt, hebt gemaakt. Uh, en ik denk dat het voor uh, de fans die uh, ons nu al volgen... Uh, een heel uh, mooi uh, ja, cadeautje misschien is. Um, omdat ze uh, natuurlijk te vroeg bij zijn. Um, en ja, verder vind ik het ook, ook mooi dat we met nummers die we al... Uh, ja, die we lang geleden hebben geschreven en die veel voor ons betekenen om dat uh, fysiek uh, te laten drukken. Dat je dat kan vasthouden en uh, dat het, dat het uh, ja, uh, op die manier tastbaar is. Dat, ja. dat, is, dat is heel mooi. Misschien om het iets algemeen nog te betrekken. Zeg maar, vandaag de dag is natuurlijk bijna iedereen luistert de muziek digitaal. En het is dan denk ik toch heel mooi om iets, inderdaad echt iets tastbaars te hebben. En dan, misschien maakt het ook wel een stuk. Dan luister je misschien ook met een ander oor naar de liedjes. Goed. Uh, nog even kort, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, op Instagram heten wij MovingTheBand. En je kan onze EP bestellen op movingtheband.com. Helemaal goed. Uh, dank voor uh, jullie aanwezigheid. Uh, we hebben nog uh, een nieuwe single. Hier is Harley Francine. Morgen komt die uit. En dat nummer dat heet TV Show. Thank you. Zij gaan het uh, voorprogramma doen in het gat van Nederland van Saaiholleboer Lorem Ipsum... met uh, Lessons in Living verband, Band uh, die we twee weken terug hier in de studio hebben gehad. Uh, deze Alternative FM zit er weer op en uh, dat betekent dat uh, we volgende week... weer een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben. Want het is de laatste donderdag van uh, deze maand. En dan doen we het uh, overzicht van wat we hebben gehad in die maand aan materiaal. De afsluiting is van Francis Album Black. En het nummer dat heet On Darkness. Ik zeg tot volgende week. Dag. I'd feel the house, I'd whisper through the tall trees. From figures in the clouds, a phantom saint wouldn't be proud. kids, but I am surreal, I live off your grit, I may seem quite hard,